Het NOS Journaal. Renate Evers. De SP reageert laconiek op de ontwikkelingen rond het katshuisberaad. VVD, CDA en PVV besloten vanochtend dat ze verder gaan met onderhandelen. Ze zien genoeg perspectief om afspraken te maken. Gisteren gingen de besprekingen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst door een moeilijke fase. Volgens SP-leider Roemer is er geen nieuws. Er wordt een balletje omhoog gegooid. En het is blijkbaar typisch hier in Den Haag. Iedereen rent en buitelt over elkaar heen. En wat was het nieuws? Dat het een, een, een moeilijke fase is. Ja, dus, wat weten we dan nog meer? En vervolgens gaat iedereen lopen speculeren wat het is. Eerder sprak de PvdA van een doodlopende weg waar dit kabinet op zit. D66 is bang dat VVD en CDA onder druk van de PVV afzien van hervormingen. Het academisch ziekenhuis Maastricht kampt sinds vanmorgen tien uur met een computerstoring. De problemen zijn veroorzaakt door een server die uitviel. Daardoor kunnen er geen patiëntgegevens worden uitgewisseld. Ambulances werd aangeraden uit te wijken naar de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard. Het ziekenhuis. Operaties die al waren ingepland en gaand waren, die al begonnen waren, die konden worden afgemaakt. Maar de nog nieuw te starten operaties hebben we afgezegd. Uh, we hebben de polypatiënten zoveel als mogelijk afgebeld voor het middagprogramma. Het Maastrichtse ziekenhuis hoopt dat de storing aan het eind van de middag is verholpen. Waarschijnlijk kunnen mensen morgen weer gewoon geholpen worden. De Franse parfumeur Jean-Paul Guerlain moet een boete betalen omdat hij een racistische grap heeft gemaakt. In 2010 kreeg hij op de Franse televisie de vraag hoe hij de geur Samsara had bedacht. Daarop antwoordde Guerlain dat hij daarvoor had geploeterd als een neger. Al weet ik niet of negers ooit zo hard hebben gewerkt, voegde hij eraan toe. De 75-jarige Guerlain bood in de rechtszaal zijn excuses aan. Hij kreeg een boete van 6000 euro. De parfumeur had een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden kunnen krijgen. Bij het speedbootongeval op de Maas bij Kuik vorig jaar... zijn fouten gemaakt door de schipper van de speedboot. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie. Bij de botsing tussen de speedboot en een vrachtschip... kwamen vier opvarenden om het leven, onder wie de schipper zelf. Volgens het OM was de man onder invloed. Die fouten zijn dat hij alcohol heeft genuttigd... en verdovende middelen heeft gebruikt. Dit zal natuurlijk zijn scherpte reactievermogen hebben aangetast... Verder is gebleken dat de boot waarschijnlijk harder voer dan uh, op het moment was toegestaan. En dat er mogelijk sprake is geweest van uh, zichtbelemmering. Het OM gaat niet over tot vervolging omdat de schipper is overleden en de andere betrokkenen niet strafbaars hebben gedaan. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten en noordoosten kan lokaal wat regen vallen. Morgen vrij veel bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 12 en dan staat een stevige noordwestenwind. ANUW Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een onopvallende avondspits. Er staan 20 fieders bij elkaar 60 kilometer. De langste fieder staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor Zoetenwouderdorp 5 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, staat tussen Reewijk en Nieuwerbrug 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.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 Bel 0800 0828. Weet wat er speelt en waarom. Eerst Elze 4. Dit is Radio 1. VPRO. Vila VPRO. Tesso Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u hier op deze zender Radio 1... met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. De twee leden daarvan zitten hier al in de studio... en luisteren eerst met ons mee naar onze man in Europa, Fred Stroobans in Brussel. Dag, Fred. Goedemiddag. Wij Hallo. kunnen ons voorstellen, Fred, dat het daar ook gonst over wat zich allemaal afspeelt... op en rond het katzhuis. Waarschijnlijk het dat heel Europa dag. stil... Dat dacht je maar. Er is natuurlijk geen mens die het uh, katshuis uh, kent in Brussel. Ik krijg mezelf wel verschrikkelijk terug via een spiekertje. Ik weet niet hoe het komt. Oh, maar, maar ja goed, het moet maar uh, lukken. Dus niemand kent het Catshuis uh, in, uh, in Brussel en uh, bijgevolg houdt ook niemand zich uh, daar dus uh, echt uh, mee bezig... behalve de Belgische media, want die hadden gisteren al... Uh, uitgebreid uh, het hele katshuis in de kranten staan. Dus uh, die houden wel de, de vinger aan de pols, laat ons zomaar zeggen. Dus wat ga je doen als journalist in Brussel? Je gaat een beetje teasen. En ik zat uh, vanochtend even aan bij een briefing... en ik liet even uh, vallen bij een uh, Engels- en uh, Duitse Europarlementariër... dat het misschien wel crisis wordt in Den Haag... Uh, uh, over de begroting, hè, bijvoorbeeld, die in orde moet zijn uh, van Europa. En het antwoord was, oh, interesting. <lacht> dus laten ons zeggen, ze vinden het op dit moment misschien wel interessant... maar nog niet echt relevant. Krijg je ook het geluid terug wat Van Rompuy hier op de televisie een keer gezegd heeft... Uh, ja, jullie zeuren nu, nu wel over die miljarden die jullie moeten bezuinigen... maar kijk eens om je heen naar een paar andere Europese landen... wat die voor taakstelling hebben. Krijg je dat terug? Uh, ja, weet je, uh, het is toch wel zo dat misschien bij een aantal dat we gewoon een stilletje zijkers beetje, zijn eigenlijk een klein beetje uh, leedvermaak uh, hmm. is. En bijvoorbeeld, ja. eh, vanochtend hoorde ik bijvoorbeeld iemand vertellen van, nou ja, kijk als je wat dieper ingaat hè, op de problemen, nou ja, dat moet toch uh, heel hard bezuinigd worden. En nu, uh, uh, nou, er wordt ook in Nederland uh, sterk nagedacht, nou ja, die procent, en hoeft dit allemaal wel? En uh, toen uh, zei iemand, nou ja, kijk, uh, mocht dat Nederlandse kabinet daarover nou uh, vallen, dan wordt het het zoveelste land in een rijtje in Europa waar een kabinet zou vallen, of de door Europa opgelegde bezuinigingen, of door het eurocrisisbeleid, hè, in het het algemeen. En dan, nou, dan krijg je dat lijstje. Dat is Griekenland natuurlijk. Slowakije, Italië, Spanje en min Fred, of meer Als ik je heel even mag ook. onderbreken, dat is weer zo ja? grappig. We hebben daar het daar eerder over gehad. Dan zou het het zoveelste land in Europa zijn dat valt over Europese regels. Dat zijn wij zelf. We hebben toch zelf hier ja, regels precies. ook gesteld? Nou ja, dus... natuurlijk zijn dat zijn we natuurlijk precies allemaal zelf. En um, iedereen heeft die afspraken gemaakt en iedereen moet er naar leven. Maar als het water aan je eigen neus komt of aan je eigen mond komt, dan ziet de wereld er ineens altijd uh, anders uit. Nou, er was ook een, een positieve opmerking vanochtend. Uh, iemand uh, zei maar en dan komen we weer bij termen. de voormalige premier van België terecht. Kijk, uh, iemand zei, nou in België uh, het is gedurende anderhalf jaar geen regering geweest. En België is is er onder de termen met een demissionair kabinet ook ingeslaagd... om een begroting op te leveren die acceptabel was ja. voor de Europese Commissie. Ja. Dus, tot dus een, geen een, probleem. Maar dat was wel een demissionaire meerderheidsregering. is dus een kleine... Ja, want die hadden een verschil, meerderheid maar. in het parlement om dat allemaal goed te keuren. Ja. En in Den Haag zit je dan wel met een probleem, Ja. ja. Oké, okay, Fred, even overmorgen. Dan komt de groep landen bij elkaar die de euro hebben. En dat gaat over het noodfonds om uh, landen in de problemen te redden. Griekenland uiteraard, maar misschien ook uh, Spanje en Italië. En dan gaat het erover, moet dat nou 500 miljard zijn... of eigenlijk 1000 miljard om een flinke knal uit te, uit te delen. Wat ja. gaat het worden? Nou kijk, die discussie die is al zo oud als die hulpfondsen oud zijn. Dus de financiële experts die zeggen nou kijk eens, daar moet toch minimaal duizend miljard in die pot zitten. Want stel nou dat er bijvoorbeeld dit jaar echt serieus iets misloopt in Spanje. En Spanje heeft hulp nodig. Wat doe je dan met die 250 miljard die in dat tijdelijk hulpfonds op dit moment zit. Dat zogenaamde EFSF, waaruit de hulp bijvoorbeeld aan Griekenland-Portugal betaald wordt. En wat doe je dan met die 500 miljard die vanaf 1 juli in dat permanente noodfonds mm -hmm. uh, zit? Dat doe je dus heel weinig mee. En daarom denk ik terecht dat deze week uh, de secretaris-generaal van de OESO uh, nota bene hier in Brussel en in het bijzijn van Olli Reen, dus de commissaris voor monetaire zaken, geroepen heeft nou, 1000 miljard, dat is een echte firewall, daar kun je wat mee. Maar ja, de eeuwige dwarsligger uh, is en blijft Duitsland. Duitsland is een beetje opgeschoven, ja, want Duitsland het, het, het, het, het zijn er nu week... toch wel voor, ja. die twee fondsen naast elkaar? Nou ja, heeft een week geleden laten weten dat. kijk, als je die, die twee fondsen, hè, die 250 miljard, dat huidige en dat toekomstige, dat, dat ESM, hè, die 500 miljard. als je die gedurende bijvoorbeeld twee jaar samen laat lopen, heb je 750 miljard. Maar nogmaals, als er morgen iets met Spanje gebeurt, dan ja. is dat ontoereikend. Dus het moet nog hoger dan die 750. En daar zal nog wel over gebakeleid worden. Zeker, ja. en dat gaat morgen gebeuren. Fred Strohals okay. vanuit Brussel, dank je hartelijk. En wij gaan, dag, wij gaan zoals beloofd verder met ons economiepanel Klinkende Munt. Rijn Willems, hartelijk welkom. Dankjewel. Trouw lid van ons panel, al een tijdje niet gehoord. Fijn dat je er bent. Oud topman van Shell en oud CDA-senator. En je houdt je nu vooral bezig met innovatie, om het maar even kort te ja. zeggen. Miss je de politiek niet, nu, op dit moment? Uh, ik, ik ben uh, altijd politiek bewust en actief bezig. Ook als niet actief zijnde in het uh, dagelijks leven. Je bent altijd betrokken bij de dingen die er gebeuren. Dus ja, als politicus mis, uh, in de sanat zit dan zit je er bovenop. Maar, maar ik was natuurlijk maar part-time politicus. Ja. Want ik heb mijn uh, hoofdactiviteiten liggen nog steeds in het bedrijfsleven. Ja. En naast je zit Joop Schippers. Ook welkom Joop, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie... aan de Universiteit van Utrecht. We hoorden Fred net. Um, in Brussel maken ze zich niet zo druk. Hier in Nederland kijkt iedereen nu maar naar wat er gebeurt in dat katshuis. Maar vooral wordt er van alle kanten gewaarschuwd... voor de economische effecten als ze er niet uitkomen. Maar ook al dit het is allemaal niet gunstig voor de economie van ons land. Er wordt vooral gewaarschuwd... oh, de financiële markten kijken over onze schouders mee. Jongens, jongens, uh, pas op, pas op je tellen. Werkt dat zo, Rijn Willems? Is het inderdaad zo dat dit allemaal... Uh, enorm negatief ja, is, ik denk dat het even... goed is ik denk dat als je lang bezig bent, dan, dan creëer je twijfel. Kijk, de beste situatie was het 20, 25 jaar geleden... toen we ook een jaar lang een crisis hadden en een kabinet. En dat viel weer. En toen hebben we van Acht en Wiegel hebben één avond bij elkaar gezeten... in Bistroket en de volgende dag was er een kabinet. Maar er was er wel een kabinet wat duizenden of miljoenen miljarden... over de balk gooide. Ja, maar goed, ja, er was een ja, kabinet. Maar ze hebben ook een aantal dingen wel weer hervormd in die periode. Um, hetzelfde zie je in Engeland. Als er daarna Als er in Engeland verkiezingen geweest zijn is er binnen één, en ik geloof dat deze keer... heeft het twee of drie dagen geduurd, want het was een, een coalitiekabinet. Uh, maar is er binnen een paar dagen is er een kabinet. Mm. Dat straalt natuurlijk toch wel meer vertrouwen uit in het ja. land. En vanuit de leiders. Dus uh, Mijn voorkeur zou toch zijn als de heren... het, het zou lukken voor een volgende keer om te zeggen... probeer één en één avond op de hoofdlijnen rond te gaan... en heb vertrouwen in elkaar. Dus zorg ja. dat je tijdens het, het verder uitwerkt. Nou, dat is makkelijk gezegd. Uh, 10, 12, 13 miljard, ik weet niet hoeveel ze gaan bezuinigen... is natuurlijk niet... 16 yes. misschien wel, hmm. ja. Eh, misschien wel 16, ja. Is natuurlijk niet niks. Dus ja. dat, dat, en vooral als, je, als er ook een partij bij zit die natuurlijk meedoet met een, een, een heel bezuinigingspaget. En tegelijkertijd is tegen een achterban beloofd dat er op een aantal gebieden absoluut niet bezuinigd wordt. Joe ja. Schippers, voorlopig lijkt het nog geen schade te berokken, hè? onze financiële positie. Want na dat gedonder gisteren hebben de financiële markten niet gereageerd. Nee, maar er zijn natuurlijk ook al verschillende instanties geweest. Zoals de OECD. die gezegd hebben: het gaat vooral over structurele hervormingen. OECD, dat is ook alweer? Uh, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De 20 rijkste mm -hmm. landen ter wereld, zullen we mm -hmm. maar even zeggen. Ik uh, bedoel, die hebben al gezegd: van, nou, het gaat vooral over structurele uh, hervormingen. En uh, nou ja, bedoel, ja daar uh, is vooral belangrijk dat er een kabinet is. wat die structurele hervormingen ook doorvoert. Ja, dus en, wat van belang is, is niet zozeer het feit uh, of er nu. Uh, uh, ...kortstondige bezuinigingsplannen bekend worden. Maar wat voor belangrijk is, is dat er wat bekend wordt... ...en dat dat dingen zijn die op veel langere termijn echt effect gaan hebben. Ja, daar, ja, zit, dus daar zit eigenlijk iedereen lekkere, op te wachten. Ja. Ik bedoel, daar zitten bij wijze van spreken, als het over de huizenmarkt ja. gaat... ...zitten er ook consumenten op te wachten. Bouwbedrijven, industriële bedrijven, kortom. Iedereen die wil eigenlijk vooral graag duidelijkheid. Ik bedoel, er is niet zo fnuikend ja. voor een economie als onzekerheid. Want je hoort wel de theorie dat wij best eh, onder die 3% begrotingstekortgrens... Onderuit zouden kunnen komen. Mits, we maar met een verhaal komen over hervormingen op de lange termijn, die op de lange termijn de zaak op orde zouden brengen. Dat is dan, jij onderschrijft die theorie. En ik, ik, ik denk dat dat het geval is zijn. Kijk, in, in, in, hier vechten we in Nederland over 3 Of van 4,5 terug naar 3 In Engeland is dat is nu 7 in Engeland. Mm -hmm. uh, dat is een hele andere orde Goed, die zitten dan niet onder de EU-regels. Ja. Maar uh, dus ik denk dat dat verhaal houdt. Dat je zegt, als je maar structureel lange termijn daar, daar terecht ja. komt. Goed onder de 3. Het moet ook van 4,5 dan ergens naar 2. Maar dan ik begrijp ik niet waarom de financiële markten niet heftig gereageerd hebben de afgelopen tijd. Want het is steeds duidelijk dat dat een taboe is in dat Katshuis. Daar mag niet dat over weet, gesproken. Weet ik niet, dat weet ik niet. Weet u wat er besproken wordt in het Kalshuis? Nee. nee. nee, nee Wij geven dus En Jij zegt <laughs> dat moet je Ik word ineens heel beleefd. <laughs> ja, ja, precies. Nee, inderdaad, weten we het niet. Maar ik heb wel het vermoeden dat er rond de hele bouwsector wel wat gaat gebeuren. Oh ja? Ja, ja dat. dat wat zou dat kunnen zijn? Maar, nou ja, dat zou dat er inderdaad structurele wijzigingen... de hypotheekrente aftrekken. Uh, Laat la, la ik even op mezelf betrekken. Ik vind het eigenlijk bezopen dat ik als 65-plusser... dat ik nog uh, uh, hypotheekrente kan aftrekken. Ik okay. doe het een klein beetje nog. Ik heb nog een hele kleine lening. Maar eigenlijk zou het helemaal niet, niet moeten op mijn leeftijd. Dat, die, kunnen, dat is ja. ingezet voor, mensen, voor jongere mensen... om naar een eigen woningbezit toe te gaan. Mm -hmm. En die structuur moet gewoon blijven. Uh, Je uh, denkt de hypotheekrente aftrekken. Joop, denk jij dat ook? Dat, dat omdat het CDA... Uh, uw, uh, uw, jouw CDA, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Willems, uh, uh, ook al gezegd heeft en de VVD voorzichtig, dan moet op den duur wel eens wat aan gebeuren. En dat dat misschien voor de PVV nog even politiek trekkend makkelijker te verkopen is dan structurele hervormingen op de sociale zekerheid of de arbeidsmarkt. Ik denk dat dat voor de PVV makkelijker te verkopen zijn... dan iets op de directe arbeidsmarkt, wat meer hun kiezers is. Wat denk je, ook? Ja, ik denk dat dat ook het geval is. En bovendien, dingen die op de arbeidsmarkt gaan gebeuren... dat zijn dan toch vooral dingen die je over een reeks van jaren gaat merken. En de dingen die op de arbeidsmarkt spelen, als je daar gaat hervormen... dan zijn dat ook dingen die je bij spreken al op korte termijn zou kunnen gaan doen. Laten we het daarover hebben. Over wat je inderdaad, gewoon één struikelblok... Uh, namelijk de hervorming op de arbeidsmarkt, wat ook in het katshuis ligt als struikelblok. Hoe je dat dan echt structureel goed aan zou moeten pakken? Ja, en dan moet het niet gaan om uh, wat maatregelen. Want uh, hmm. wat hervormingen genoemd wordt, Joop, uh, dat noem ik eigenlijk bezuinigingen. De lengte van de WW van uh, 36 jaar, uh, maanden terugbrengen naar 12. Dat is geen hervorming volgens mij, dat is een bezuiniging. Dat is als je dat alleen doet, is dat een bezuiniging. Ja. Nee, het, uh, het Hoe gaat... zie jij de hervorming van de arbeidsmarkt? Geef eens een schets. Het gaat toch vooral over het oplossen van het probleem dat uh, in Nederland uh, er een enorme muur staat tussen de werkenden en de niet-werkenden. Uh, wij hebben een, een flinke groep uh, hoogproductieve mensen op de arbeidsmarkt. Uh, ik heb hier al eens eerder gezegd: werken is in Nederland topsport. Maar wie geen topsporter is op dit terrein, die staat er ook buiten. Vandaar dat wij dus ook heel veel mensen hebben hebben in de WSW, de Wajong, uh, langdurig LW's, werklozen. Ja, allemaal van nou ja, Duitsland maar de uitkering. Precies, allemaal ja, mensen ja. die dus met een uitkering aan de kant staan. Uh, en het is precies ook die groep uh, waar uh, afgelopen zondag in Buitenhof uh, werkgeversvoorzitter Wientjes aandacht voor gevraagd heeft. Dat op Termijn moeten we op een of andere manier zorgen dat die mensen weer uh, mee kunnen doen. Uh, want anders moet je die mensen dus allemaal uit de collectieve ruif voeden En die collectieve ruif moeten we dan vervolgens met z'n allen weer, uh, weer vullen. Dit is een, een, een ja, eerste Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik denk ja. dat er allerlei uh, processen die hier kunnen helpen... Uh, ik neem dat voorbeeld vorige week van de BVNA-wethouder van Rotterdam... die met die 350 mensen in een bus naar het Westland, naar Westland ja. ging... Uh, geweldige initiatieven. Mensen zijn veel gelukkiger. En je, je hoorde ze een afgelopen op het tv programmas Mensen zijn veel gelukkiger als ze weer ergens een baan kunnen ja. hebben... dan dat ze thuis op de bank zijn. In zetten. dat verband, Rijn, we, we gaan hier uh, structureel over verder. Hoor. Maar even, uh, ons viel op dat Henk Kamp, minister van Sociale Zaken... daar eigenlijk heel geërgerd op reageerde. Hij eigenlijk te gek voor woorden. Mijn woorden, maar daar kwam ja, het een zei beetje op neer. Dat Zij heeft hij geërgd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Te gek voor woorden dat het nodig is dat gemeentes bussen laten rijden. Laat die, die mensen zelf gaan tussen hun eigen leven... tussen hun eigen verantwoordelijkheid. Wat vind jij in feite heeft hij daar gelijk in, maar geef ik het daar wel gelijk? de Maar de situatie is nog eenmaal zo dat we hebben een, zoals Joop net zegt, een systeem gecreëerd waarin het te gemakkelijk is voor mensen om te zeggen van, nou, dit, ja. ik, ik, ik, ik zit in dit hokje en uh, daar mag ik dan nou maar verder zo lang in zitten, want ik word toch betaald. Terug naar ja. de ja. arbeidsmarkt. Uh, ja. Het is een complex verhaal. Het gaat over ontslag, het over uitkeringen, over cao's, vaste of contracten, flexibele contracten, loonmatiging. Het is een heel complex. Het moet, uh, jullie zijn het allebei eens. De, uh, de, uh, er moeten meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Op de gewone arbeidsmarkt. Rijn, waar moet je nou beginnen? Waar zou jij beginnen? Nou ja, ik denk dat die discussie over het ontslagrecht moet weer, moet weer komen. Moeten we, uh, mo maar is dat het eerste wat ja. moet gebeuren? Dat bedoel ik ook in de tijd, in de volgorde. Zeggen, ik denk niet dat je hier moet zeggen... Van, er moet één ding eerst en dan het andere. Denk. Ik denk dat je tegelijkertijd moet zorgen mm -hmm. dat uh, er als je dan nou toch gaat bezuinigen op deze tijd... misschien op één gebied... juist moet gaan investeren. En dat is op onderwijs en innovatie. Onze buurlanden, en in België... en in Duitsland, doen beide dat. Die hebben flinke bezuinigingspakketten... Maar die, specifiek dat onderwerp, want dat is je toekomst. Dat is je investeren in je mensen in de toekomst. Ook de mensen met op mbo uh, en VMBO-niveau uh, die, die je daarmee aan een, uh, aan, aan een echte baan hebt. Oké, okay, dus je begint met in elk geval te zeggen, hoewel, we hoeven niet in tijd, maar wat van belang is, is in plaats van we of wat dan ook, in elk geval investeren in opleiding en in ja. onderwijs. Dat ja. is het begin ja. van een gezonde nieuwe arbeidsmarkt. Maar, maar je hoopt toch één kant heen erbij. Als je gaat investeren in onderwijs en onderzoek, dan levert dat wel banen op, maar dat duurt vele jaren. Als je met ontslagbescherming, als je die nu afbreekt... dan staan er mensen op straat die die banen waar Rijn het over heeft... nog niet hebben. Nee, maar die nee, kunnen wel in het Westland in de, de, de, gaan, we gaan werken en bloempodden gaan vullen. Dus een Westland als een overbrugging. Maar ja. het ja. gaat ook over ja. uh, investeringen in uh, mensen die dus nu aan de kant staan... en die je bij wijze van spreken met een cursus. Bedoel, dat kan een cursus van een maand zijn. Helpt om uh, weer, iets te gaan, weer iets te gaan doen uh, wat ze tot dusver niet kunnen. Hmm. Bedoel, dus het gaat niet alleen over uh, investeren in het onderwijs voor jongeren. Nee, vooral ook uh, het investeren uh, in onderwijstrainingen. Uh, het coachen van mm -hmm. mensen die... Die nu nog aan de kant staan. Mm -hmm. bedoel, en uh, nou, ik zou er erg voor zijn om inderdaad een heleboel van die dingen tegelijkertijd aan te pakken. Ik bedoel, dat, voor, dat voorstel wat Wientjes van de uh, zondag gedaan heeft, zie ik als een op zich uh, kansrijke stap om te zeggen van: oké, okay, we gaan over een totaalpakket praten. Werkgevers, werknemers en de overheid uh, denk ik dat goed is als ook aanschuift. Maar werkgevers maar en maar werknemers. Maar het is niet nodig. Je kan ook zeggen: we doen het gewoon zonder de regering. We hebben nou, een polder de, de, en dan gaan we ook polderen. Kijk, voor een heleboel dingen is het toch wel handig als de overheid meedoet in de sfeer van fiscale facilitering, eh, het organiseren van een aantal dingen. Maar werkgevers en werknemers zouden zelf een heel eind kunnen komen. Ik bedoel, Als je tegelijkertijd afspreekt, werkgevers gaan meer eh, mensen uit zwakke groepen eh, inzetten. Uh, de vakbeweging belooft in ruil daarvoor uh, een zekere mate van loonmatiging. Daar staat dan weer tegenover dat, dat wat er aan lonen gematigd wordt niet helemaal in de zakken van de werkgevers verdwijnt, maar dat dat voor een gedeelte ook gebruikt wordt juist weer om die scholing te veranderen. Te betalen. Mm -hmm. Nou, dan heb je, heb je al gelijk al een pakketje waar eigenlijk iedereen wijzer van wordt, uh, wat uh, op een aantal punten mogelijk bezuinigingen oplevert, maar wat in ieder geval een beter gekwalificeerde beroepsbevolking oplevert en meer mensen aan het werk. Zou het dus een suggestie zijn om Joop met een helikopter... bij het katshuis ja, neer te nee, zetten? Ja, ze, ze luisteren. We <laughs> hebben ze opgeroepen om te luisteren. Dus ze, ze zitten te luisteren. Je kan ze rechtstreeks tot de hier heer uh, wenden, hoor. Als je dat wil, bij deze. Heren en damen. Heren en We hebben nog de, de kwestie van... Uh, uh, vaste contracten en uh, flexibel werken. We kregen vorige week of zo... cijfers dat er nog maar... vorig jaar 6000 vaste contracten afgegeven waren. Belachelijk laag, zou je haast zeggen. Wat vind je daar... Want dat is ook een onderdeel van die hele arbeidsmarkt. Hè? Hoe ja, zie er dat? is natuurlijk al een, een zeg maar, stiekem flexibilisering opgetreden die al behoorlijk, behoorlijk sterk is. Want er zijn inderdaad heel ja. weinig mensen Dit die... Dit cijfer uh, totaal. het, is het is wel, uh, Dus uh, waar, waar het... Uh, ...waar het probleem nog wel uh, zit... ...ik denk dat toch wel het ontslagrecht... ...nog wel zal, uh, een stukje zal helpen. Want er zijn banen waar het... Uh, uh, ja, waar, ...waar er wel contracten... Die, ...of die, uh, die, die korte termijn ...die afgegeven worden op de hoving... zitten allemaal toch in de hogere betaalde banen. Ja. En, en, en, en daar is de flexibiliteit van mensen, mensen. De mogelijkheid van mensen om iets te doen. is toch altijd al veel groter. Het gaat juist om de om, uh, lagere klassen. waar, mm -hmm. waar die, die ruimte moet kunnen creëren. Dat mensen makkelijker. maar ook meer incentives krijgen. om echt, echt aan het werk te Rikkels, gaan. Ja. Dus het, Henkamp kan wel zeggen. Het, ja, dat het eigenlijk een schande is dat dat moet gebeuren. Mm -hmm. Maar de, de realiteit is inderdaad zo. Dat, dat je mensen toch wel een duwtje moet geven. Mm -hmm. Ja, en er zijn mensen die ook de, de talenten ontberen. Uh, en waar ook gewoon niet genoeg aan hun talentontwikkeling gedaan is. Om zelf inderdaad kansen te zien. Mm -hmm. bedoel, je moet sommige mensen moet je gewoon een eindje op weg helpen. Mm -hmm. bedoel, en uh, voor sommige mensen, nou ja, die hebben dat helemaal niet nodig. En die komen er vanzelf wel. Maar andere mensen, ja, bedoel, die zitten zo in elkaar. Bedoel, die hebben wij spreken in hun leven zulke dingen meegemaakt. zitten zo in de kreukels. Dat het toch echt nodig is om ze een beetje te helpen. We hebben het er al eerder over gehad in de, in, uh, de Villa VPRO. Eerder deze week. Is, er is ook natuurlijk, want we hebben het nu over, over de... de... De nieuwkomers op de markt en de mensen in de uitkering en de oudere werknemer. Want daar doet meneer Kamp eigenlijk ook vrij makkelijk over. Van Zorg nou maar dat je aantrekkelijk blijft voor je werk, voor een werkgever. Dan lukt ja. het vanzelf wel. En op de ook vraag daar heeft een werkgever de... geen verantwoordelijkheid. Nou, eigenlijk niet. Ook daar ja. is de werkelijkheid natuurlijk weer barstiger omdat de meeste bedrijven ja. echt niet zitten te springen en te wachten op iemand die uh, 64 is en zegt ik, wil nog, ik moet nog doorwerken tot mijn 7 ja, maar of Ik weet niet 60. precies hoe het is, maar je zou, dacht ik op dit moment wel, de oudere werknemer uh, het, het fiscale wat aantrekkelijk kunnen maken. Want het is natuurlijk een beetje gek dat je daar dezelfde verzekeringspremie voor moet betalen als werkgever als voor een werknemer van 30 jaar die nog een hele leven voor zich heeft. Mm -hmm. uh, en daar, daar zou, ik, ik weet niet of dat al wettelijk veranderd is, maar er waren plannen voor hem. Voor een fiscale Dat Zou je omdat, uh, gewoon financieel aantrekken? Ja. Moeten maken. Ja. Dat, uh, omdat daar de realiteit inderdaad zo is: dat die mensen feitelijk minder kosten he? He? voor ja. de samenleving. Want ze hebben, ze hebben, uh, maar op dit moment is, is een, de kosten van een werknemer evenveel als, als die van een dertigjarige, terwijl de risico's minder zijn. En waar uiteindelijk gaat het om of die mensen in voldoende mate productief zijn. Ik bedoel, en ja. Ja. Um, Dan moet je dus vooral zorgen dat uh, op een gegeven moment... als mensen minder productief dreigen te worden in mm -hmm. wat ze aan het doen zijn... Uh, dat kan zijn door fysieke slijtage... dat kan zijn omdat ze, uh, er met nieuwere machines gewerkt wordt... dan vroeger het geval was. Dan moet je dus zorgen dat die mensen op een of andere manier bijblijven. Dat is een verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Uh, maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de, uh, van de werkgevers. Ik bedoel, nee. En die hebben, Beide partijen hebben belang er belang bij als iemand bij wijze van spreken 55 is... en je weet dat hij nog tien jaar of dadelijk 12 jaar moet doorwerken... dat het dus nuttig is om te zorgen dat iemand er iets nieuws bij leert... waardoor hij die, die tijd nog, nog mee kan ja, doen. Zou het dan een suggestie zijn om niet uh, alleen te zeggen... zoals Henk Kamp zegt, ja, de werkgevers op, op... hij zei het niet uit zichzelf, maar het moest hem gevraagd worden... nou, die kun je stimuleren, die werkgever. Dat klonk een beetje zuinigjes. Is, is het niet aan, aan te raden om de werkgever zachte drang... Stevig dwang. Ja, ik, ik, ik denk dat het dat een fiscaal uh, systeem dan, wat, wat, wat effectiever is dan. Uh, wat voor zachten dan gebruik is? Ga je, je in het kassiot stoppen? Of uh, ik, ik zie dat we niet helemaal nou, zitten. Ik had niet idee. Ha? Nee hoor. Ook hier zou je natuurlijk toch kunnen kijken of je niet een aantal dingen zou kunnen combineren. Ik bedoel, werkgevers willen graag. Uh, meer uh, flexibel ontslagrecht, makkelijker van mensen ja. afscheid kunnen nemen. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen: van, uh, nou, als, u, als we op dat punt iets, iets regelen, daar staat tegenover in ruil dat er ook dus meer in uh, mensen van alle leeftijden geïnvesteerd moet worden dat, in dat scholing en deel, training. Dat is een dingetje al gezegd, maar dan ging het om jongeren. Maar kunt he? ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. het, het, het vergelijkbaar systeem zou je ook voor ouderen kunnen. We hebben dan toch het hete hangijzer van het algemeen verbindend verklaren van CEO's. Dat betekent dat de CEO niet alleen voor een bedrijf geldt maar voor een hele bedrijfstak. Uh, Rijn Willem zit al uh, vies, vies te kijken. Moeten we, da moeten we ja, daar af? Ik vind of dat, zijn dat rechtse ik, ik vind dat een uh, bizar systeem dat de vorige eeuw stamt. Uh, mm -hmm. Wel arbeidsrust uh, uh, geeft. En dat zeggen de werkgevers ja, namelijk nou, nou, ook. Ja, ja, dat zal misschien per sector verschillen. Ik kom nu zelf uit een bedrijf waar ik uh, besprekingen had... met de ondernemingsraad en de ondernemingsraad... op voortreffelijk wijze de belangen van de werknemers. Alle werknemers behartigde en, en de rol van de vakbeweging... waar ook gewoon 3% van de mensen lid was van de vakbeweging... Uh, Overigens hadden ze er wel veel meer te zeggen dan die 3%, maar dat terzijde. Handig gedaan. Dan. Sorry. Handig gedaan. Dat, ja, nee, maar wat dat, was je ervaring? Nee, dat mijn, het... mijn ervaring was dat ik, dat ik dus al deze issues met de, met de ondernemingsraad uitstekend kon, kon, kon, kon, over, kon bespreken. Inderdaad werden de, uh, salarissen van, van operators werden nog met de vakbeweging besproken. Hmm. Maar de ondernemingsraad zei elke keer: maar dat kunnen wij het ook doen. Maar, maar, maar. Wat, wat zou het grote voordeel zijn van het, van het ophouden met cao's te werken, Joop? Wat is er gezegd dat het de op productiviteit, economische activiteit. Nou, het hangt er een beetje vanaf op wat voor schaal je cao's afsluit. Ik bedoel, als dat bij wijze van spreken voor de, de metaalbedrijven... Uh, van uh, tot uh, 150 of 200 werknemers... dan denk ik dat er helemaal niets, is om, niets tegen is om dat collectief te doen. Dat is ja. veel efficiënter dan dat je allemaal apart gaat onderhandelen. Wat misschien wel belangrijk is, is waar die cao's over gaan. En je ziet al, dat is feitelijk aan het gebeuren... en daarmee is het probleem dus grotendeels eigenlijk ook al opgelost... dat cao's steeds meer uh, raam-CAO's worden, waar dus algemene afspraken in komen te staan van uh, bijvoorbeeld, binnen het bedrijf moet een afspraak ja, ja. gemaakt worden over en dan kan bijvoorbeeld inderdaad of de afspraak met individuele werknemer ja. worden dat gemaakt. Is dus dat is nu al zo vervolgd. Dat is aan ja, het ontwikkelen aan het en dat kan ja. best nog een stapje verder. Bedoel, ja. Want er ja. zijn natuurlijk ook nog steeds CAO's waar zulke gedetailleerde dingen in staan, Ja, dat sommige bedrijven zeggen, daar kan ik ja, ook inderdaad ja, ja, ja. niet mee uit de voeten. Ja. Maar ondernemersraden zouden daar op zich een hele goede gesprekspartner kunnen zijn, mits goed geschoold en de goede mensen erin hebben. Willems, er is het we hebben in het verleden wel geschermd als de, werk, als de sociale partners niet zelf tot loonmatiging komen. Dan gaan wij gewoon als overheid een loonmaatregel uit, uitvoeren, opleggen. Daar zijn veel mensen tegen. Wat denk je? Zou dat helpen? Oh ja, ik denk dat het in een, in een vorm van een akkoord moet zijn van de van de sociale Precies. partners, zoals destijds het Wassenaar akkoord. Uh, dat zou voor mij de, de beste methode zijn dan, dan dat de overheid dat wettelijk oplegt. Ja. Uh, maar nogmaals, en dat betekent ook, dat trek ik me dan zelf wel Dat aan de ondernemerskant, de ja? ook daar de loonmaat En, en daar moet laten zien dat het dan even moet stoppen met. Uh, het goede met voorbeeld uh, en anders krijg je onmiddellijk ja. Ja, weer dat er zwarte lonen onder tafel doorbetaald worden. Ja, dus ja, dat ja, is ja. ook amper te handhaven. Nou, ik hoop dat ze inderdaad in het kat zijn doorgaan hoor met onder andere de, deze uitzending is afgelopen dus u heeft gehoord hoe het allemaal moet om de arbeidsmarkt Heel erg toekomstbestendig te maken. Rijn Willems, hartelijk bedankt. En Joop Schippers ook bedankt. Nee, eigenlijk kunt u natuurlijk helemaal niet aan het onderhandelen slaan, Want zo meteen is het Radio 1 journaal. Precies. Erg collegiaal van me. Nee, het, blijf luisteren. Het woord Katshuis zal daar Krasso. ook heel vaak vallen. Het is natuurlijk al lastig te achterhalen hoe het zit bij zulke onderhandelingen. Maar als twee van de drie partijen maar lekken en niet alle drie... dan wordt het helemaal ingewikkeld. Toch een poging straks te achterhalen wat er nou is gebeurd... de afgelopen 24 uur in en rond het Katshuis. Dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De rechter heeft de politieactie bij de voetbalwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Den Bosch verboden. De bonden wilden tijdens die wedstrijd een speciale actievergadering houden. Waardoor de politie niet op volle sterkte aanwezig kon zijn bij het duel. Maar de wedstrijd staat als een risicowedstrijd te boek en daarom is de actie verboden. De SP reageert laconiek op de ontwikkelingen rond het Katshuisberaad. VVD, CDA en PVV besloten vanmorgen dat ze verder gaan met onderhandelen. Volgens SP-leider Roemer is er geen nieuws... en buitelt iedereen in Den Haag over elkaar heen. Het academisch ziekenhuis Maastricht kampt sinds vanochtend met een computerstoring... waardoor er geen patiëntgegevens uitgewisseld kunnen worden. 18 operaties zijn uitgesteld en ruim 200 afspraken met patiënten zijn geannuleerd. Maar waarschijnlijk kunnen mensen morgen gewoon weer geholpen worden. En bij de algemene staking in Spanje heeft de politie bij opstootjes zo'n 60 betogers opgepakt. In Barcelona werden barricades opgeworpen en brandjes gesticht. En in Madrid werden vuilnisbakken op straat gegooid. De vakbonden noemen de staking tegen de hervormingen op de arbeidsmarkt een succes. En tot zover het nieuws van dit moment. ANUB Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een vrij normale avondspits. Op de A12 Den Haag richting Utrecht was een aanrijding. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug staat nog 9 kilometer vider, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de meeste en langste vider staan bij Rotterdam. Dat zien we vooral op de A15 vanuit Europoort, tussen Rosenburg en Rotterdam Schaarloos 15 kilometer. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Bloedverwanten. De dramaserie over de eigenzinnige familie de Winter. Ik heb dat archief van Manny nog eens doorzocht. Is gevonden? Duidelijk niet voor andermans ogen bedoeld. Bloedverwanten. Vanavond om half negen. Bij de Avro. Op Nederland 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, en zo zijn we terug bij waar het begon. Wachten bij de hekken van het katshuis. Maar wat is er de afgelopen anderhalve dag gebeurd? Onze verslaggevers in Den Haag schuiven de beschikbare stukjes... van deze ingewikkelde politieke puzzel in elkaar. Nederland staat er beter voor dan Zuid-Europese landen... maar er moet wel echt wat gebeuren, waarschuwt de Nederlandse Bank. En hoe slecht het kan gaan, dat hoort u uit Spanje, dit Radio 1-journaal. Want daar gaat het economisch echt niet goed collectief falen in het Maastad ziekenhuis... na de uitbraak van een dodelijke bacterie. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Deze uitzending reacties van verantwoordelijke en van nabestaanden. Welke lessen zijn getrokken? Er waren vandaag explosies in Bagdad, vlakbij het voormalig paleis van Saddam Hussein... waar de Arabische Liga bijeen is en waar ook Lex Runderkamp is. We zijn er tot half zeven vanavond. <middels> De katshuisonderhandelingen gaan door. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst aan het eind van deze ochtend bekend. Gisteren werden de onderhandelingen nog onderbroken. Er werd er gesproken over een moeilijke fase. Omdat het leek dat Geert Wilders wilde stoppen. Bij het katshuis, verslaggever Hans Andringa. Hans, heb je ze nog gezien de afgelopen uren, de onderhandelaars? Ja, het gebruikelijke ritueel, dat ze even een pauze namen. Ze gingen de, de benen wat strekken, er werd een sigaretje gerookt en er werd een beetje gegrapt nee. en gegrold. Maar uh, ja, wat daar binnen gebeurt, dat weten we dus niet. Want sinds uh, vanochtend een uur of tien die gesprekken weer zijn uh, begonnen, zit als gezelschap nog steeds achter de gesloten hekken en deuren van het katshuis. Je zou denken van uh, ja, de gesprekken gaan nog door, dus de onderhandelingen over. Uh, hoe het nu verder moet, die zullen ook wel doorgaan. Maar zekerheid daarover hebben we dus niet. Gisteren zaten ze van 10 tot 6 onderhandelen, daar kwam het niet van. Uh, na één uur was het bekeken. Maar vandaag is het de bedoeling dat ze wel flink wat uren inhalen. Ja, het feit dat ze er nu nog zitten. Uh, het laatste bericht is uh, dat ze tot een uur of zes uh, wel door kunnen gaan. Dat heeft te maken met ook uh, het overleg... dat iedere partij uh, meestal heeft op donderdag... het zogenaamde bewindspersonenoverleg... waarbij de ministerraad uh, wordt voorbereid. Uh, dat is dan aan het begin van de avond. Uh, dat verklaart ook waarom ze uiterlijk tot een uur of zes uh, door zullen gaan. En stel nu... Dat het dus waar is. Het verhaal dat wij de afgelopen uh, dag te horen hebben gekregen. Dat het Geert Wilders was die na moest denken of hij wel verder wilde gaan met hervormen. Dus niet alleen hier en daar de kaarsgaven overhalen, maar echt hervormen. En hij heeft vanochtend gezegd van, van ja, dat wil ik dan wel. Dat zal dus inhouden dat vanmiddag dus echt uh, stappen worden gezet om tot een nieuw... Programma te komen hoe dan die extra bezuinigingen gehaald moeten worden. Hans, jouw collega Marcel Bril is een stukje verderop in Den Haag op het Binnenhof. Uh, Marcel, gisteren was het moeilijk, vandaag lachen ze weer. Heb jij nou enig idee hoe dat kan? Ja, dat gaat snel, hè. Nou, er hing heel veel vanaf wat Grit Wilders zou gaan doen. Wilde hij die nou stoppen met onderhandelen of koos hij ervoor om door te praten? Nou, inmiddels is het wel duidelijk dat hij voor die laatste oplossing heeft gekozen. Blijkbaar heeft Wilders eens goed nagedacht. Wat win ik erbij als ik eruit stap? En dat er dan waarschijnlijk verkiezingen komen. Niet genoeg, levert me dat op. Zo lijkt zijn afweging nu te zijn. Dat zorgde natuurlijk voor opluchting bij de VVD en het CDA. En als je opgelucht bent, dan kun je weer lachen. Sterker nog, toen ik de beelden zag van de zes onderhandelaars in een kringetje in de tuin van het Katshuis, zat ik te wachten op een groepshug. Maar zo ver is het nou ook niet gekomen. Nee, maar gisteren zag het er op zich op die beelden ook nog wel gezellig uit. We, we hebben Geert Wilders er natuurlijk niet over gehoord. Ben je daar nou achter? Was het echt crisis, als ik jou zo hoor wel? Eh, of, of was er toch nog een kleine kans dat het een politiek toneelstukje is geweest? Het is heel moeilijk om daar een duidelijk antwoord op te krijgen. Een gedeelte van de oppositie denkt dat in ieder geval wel dat het een toneelstukje was. Maar ja, dit zijn van die momenten dat ik heel graag de gedachten van onderhandelaars... en zeker ja. van Geert Wilders zou willen lezen. Want dat is de enige manier hoe je daar... Ja, echt achter kan komen, maar helaas bezit ik die gaven niet. Maar het is absoluut niet ongebruikelijk dat er in dit soort gevallen... toneelstukjes worden gespeeld om bijvoorbeeld uit te stralen... dat het allemaal hele moeilijke beslissingen zijn die er genomen worden. Dat kan natuurlijk niet zomaar eventjes gedaan worden. Daar moet je moeilijk bij kijken, daar moet je dreigen om op te stappen. Of soms is het zo dat het wordt gebruikt om de boel onder druk te zetten... door een bepaalde partij. Als je het gevoel krijgt dat je niet voldoende binnenhaalt... dan zet je de boel op scherp. Maar ja, al die informatie die je te horen krijgt... dat is van mensen die allemaal belangen hebben. En dat zeggen we ook bij, net als nu, dat we niet precies weten hoe het zit... maar dat we vertellen wat we horen. Nu bijvoorbeeld wordt me wel verteld dat het in ieder geval geen toneelstuk was... van alle drie de partijen samen, dus het zou geen samenzwering zijn. Dat VVD en CDA echt benieuwd waren, wordt me verteld... wat Wilders vanmorgen ging zeggen. Maar ja, het is niet uit te sluiten dat dat anders ligt. En het kan ook nog zijn dat het voor Wilders wel een onderhandelingsstrategie is. Maar hoe dan ook, laten we dat niet vergeten, het is en blijft gewoon echt heel moeilijk om met z'n drieën het eens te worden... over maximaal 16 miljard aan bezuinigingen en hervormingen. En dat is waar ze natuurlijk over aan het praten zijn. Dus als ik het goed begrijp, Marcel, dan kun jij dus niet zeggen... dat alle problemen nu over zijn. Het is en blijft een moeilijke fase. Dat klopt, absoluut. Daar uh, is het nu nog te vroeg voor... om de conclusie te trekken dat het allemaal wel uh, makkelijk zal gaan. Want er is natuurlijk nog gewoon helemaal geen akkoord gepresenteerd. En er kunnen nog een heleboel kinken in de kabel komen. Maar wel is duidelijk dat ze de politiek... Wil hebben uitgesproken om door te gaan, en dat is wel een heel belangrijk signaal. Ja, welke feiten zijn er nu overgebleven als je toch kijkt naar wat er is verteld... en wat je hebt kunnen wikken en wegen? Welke feiten liggen nu echt hard op tafel? Eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Behalve dat ze dus weer doorpraten en dat er weer een mediastilte is. En ook lijkt het erop dat Wilders in ieder geval bereid is om over hervormingen... op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de zorg en de huizenmarkt te gaan uh, praten. Uh, dat kun je wel afleiden uit het feit dat Wilders nog aan tafel zit. is een heel gevoelig onderwerp uh, voor Geert Wilders, want die wil dat liever niet. Nee, maar hij blijft... We hebben vooral heel veel vragen over. Heeft de PVV toezeggingen gekregen van CDA en de VVD... om Wilders binnenboord te houden? Zijn ze nu dicht bij een akkoord of duurt het nog wel even? Nou, achter dat soort dingen willen we natuurlijk de komende tijd graag komen... maar zover is het nog niet. Geert Wilders twitterde oppositie in moeilijke fase. Nou, Wat de oppositie zoal zei en denkt en wil... daarover horen we jou Marcel na vijf uur. Dank je wel. En uh, we hebben als het goed is ook nog een gesprek... met Alexander Pechtold van D66. De leiding van het Rotterdamse Maastadziekenhuis wilde een onafhankelijk onderzoek... naar de aanpak van de uitbraak van de klebsiella bacterie Dat onderzoek is er gekomen vandaag van de commissie Lemstra. Medici en bestuurders hebben collectief gefaald. 118 patiënten zijn besmet geraakt. Drie patiënten zijn zeker aan die bacterie gestorven. Volgens de commissievoorzitter Lemstra is dit de belangrijkste conclusie dat wij hebben geconstateerd dat uh, eigenlijk alle spelers in het ziekenhuis... die hiermee te maken hebben gehad, uh, uh, de zaak niet goed hebben aangepakt. Dat is van de, de infectiepreventiemensen, dat is van de microbiologen... maar ook de mensen op de intensive care. Die hebben de, het probleem niet voldoende onderkend... en hebben dus ter zake geen goede maatregelen genomen. U heeft het over collectief falen, dat is nogal wat. Ik heb het eigenlijk over collectief falen, ja. Dat is een heel proces... En alle mensen die in het proces betrokken zijn of erbij bij horen... dus eigenlijk uh, fouten hebben gemaakt en, en, en niet goed hebben opgelet. En zaken hebben laten doormodderen waarbij ze eerder hadden moeten optreden. Want u zegt er zijn tien momenten dat ze andere beslissingen hadden kunnen ja. of hadden moeten nemen. Ja. Legt u dat eens uit? Nou, dat begint met de microbiologen. Uh, die constateren dus dat, dat die Klepchella bacterie aan, aanwezig is. Die, die melden dat wel, maar die gaan daar niet mee door... in de zin van, dat dit kan gevaarlijk worden. En let nou even op, mensen op de intensive care... want dit, dit kan uit de hand gaan lopen. Uh, iedereen heeft zijn eigen vakgebied dus wel, wel, wel behandeld... maar is niet in teamverband bezig geweest om dit probleem te tackelen. En dat vind ik het grootste probleem. Dat, dat dus meerdere spelers op verschillende momenten... niet gezamenlijk zijn, zijn opgetreden. Is dat verwijtbaar? Absoluut. Dat is absoluut verwijtbaar. Ik bedoel, de inspectie heeft het al eerder geconstateerd... Maar wij bevestigen dat eigenlijk in ons rapport. Nu duurde het eigenlijk pas tot het moment dat de NOS het ziekenhuis belde... dat ze openheid van zaken gaven. Ja. Hoe verklaart u dat en wat vindt u daarvan? Nou, met name in de top van, de, van het ziekenhuis werd het niet onderkend als probleem. Toen u daar binnentrad, was de raad van bestuur ineens wakker geworden. Dat is natuurlijk van de gekken, want het speelde al anderhalf à twee jaar dat er nooit geen signalen dus naar boven zijn gestuurd vanaf de werkvloer... van let op, dit gaat uit de hand lopen. En, en, en dat is natuurlijk onbestaanbaar in, in een, in een modern ziekenhuis. De voorzitter van de Raad van Bestuur was een moderne manager. Iemand die het ziekenhuis weer op poten wilde zetten. Iemand die ook heel bedrijfsmatig ja. uh, dat ziekenhuis wilde runnen. Ja. Uh, daar heeft u ook uh, redelijk wat kritiek op. Ja, die voorzitter heeft bedrijfsmatig buitengewoon goed gehandeld. Die heeft het ziekenhuis uit de financiële perikelen gehaald. Alleen maar lof. Maar waar het hier om gaat is kwaliteit van veiligheid. En, en, en de veiligheid in een ziekenhuis is, is nog belangrijker in onze ogen dan financiën. Met andere woorden, als je die veiligheid op de werkvloer niet goed getackeld hebt... en daar als raad van bestuur niet voldoende mee bezig bent geweest... Dan ben je wel, heb je wel gefaald. U zegt het heeft consequenties voor alle ziekenhuizen in Nederland. Voor de aanpak van dit soort uitbraken ja. van bacteriën. Ja. Had het ook in elk ziekenhuis kunnen gebeuren? Uh, dat is moeilijk te zeggen. Maar dit kan een ziekenhuis in Nederland overkomen. En onze belangrijkste bedoeling is ook om hieruit lessen te trekken. Om signalen af te geven. Let op: dit probleem kan meer voorkomen. Zeker nu die, die multi-resistente bacteriën op Europese schaal gaan toenemen. En daar da, da wijst ook uh, het lid van onze commissie, professor Gozes, op. Van let op, dit kan uh, uit de hand gaan lopen. Dus wees extra alert. Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, het rapport daarover. Voorzitter Lemstra was dat. Uh, Hendrik Willem Hofs sprak met hem. En straks hoort u meer over de politieacties morgen bij de wedstrijd Go Head Eagles tegen Den Bos. Die mogen van de rechter niet doorgaan. Tijd voor verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Het is een uh, normale avondspits tot nu toe. Nou, het, uh, het weer speelt het verkeer ook geen part eigenlijk. De meeste files staan bij uh, Rotterdam. Uh, de langste op de A15 vanuit Europoort. Dat staat tussen Rosenburg en Rotterdam-Sjaarloos. 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lucetta Carrasso en Tim Overdik. Ze hadden in Bagdad van alles geprobeerd. Het luchtruim afgesloten, vrijwel alle wegen afgesloten. De inwoners zijn op vakantie gestuurd. Allemaal om aanslagen te voorkomen op de top van de Arabische Liga vandaag. En toch waren er in Bagdad explosies bij de opening. Ook in de Iraakse hoofdstad onze Midden-Oosten verslaggever Lex Runderkamp bij deze top. Lex, wat weet jij van die explosies? Nou ja, ik weet dat we om tien over half twee zaten we aan de lunch. En met we bedoel ik wel, wel honderden journalisten en, en allerlei mensen die bij de overheid hier werken. Keurig in de zon in het paleis van Saddam Hussein, het oude paleis althans van hem, uh, rustig te lunchen. En toen ineens, nou ja, het was niet echt in de tuin, dus we sprongen niet allemaal omhoog. Maar vrij dichtbij hoorden we een enorme uh, inslag van, nou ja, zover we konden horen leek het uh, op een mortierinslag. Eh... Uh, er was geen grote paniek, maar iedereen realiseerde zich meteen... dat ja, na al die dagen van, van zeg maar, propaganda van, de, van de, Bach, de, de overheid van Irak... dat ze Baghdad veilig uh, en onder de controle hadden... Ja, dat dit toch wel een, een, een moeilijk moment werd. Ja, want Irak wil heel graag laten zien hè, dat, dat het zo'n top kan organiseren. Uh, hoe, hoe wordt erop gereageerd? Uh, ja, het is echt een, het is een soort smet op deze top. Irak heeft zijn best gedaan hè, na een periode van dictatuur met Saddam... en na de oorlog met de Amerikanen en de bezetting... en de interne oorlog die hier jaren gewoed heeft... om terug te keren in de internationale gemeenschap. Vanaf vandaag is Irak ook formeel de voorzitter van de Arabische Liga. Dus dat is een heel eervol iets. Uh, ze hebben de wegen geasfalteerd voor alle presidenten die hier vandaag op bezoek kwamen... en, en koningen en regeringsleiders... Maar uiteindelijk dat er dan toch in de buurt van dit paleis een, een granaat neersla, inslaat... is een, een enorme ja, blamage, moet je zeggen. Het vermoeden is dat er een afdeling, de Iraakse afdeling van elkaar, daarachter zit. Omdat die al dagenlang heeft aangekondigd dat ze zullen gaan bewijzen... dat deze nieuwe regering van Irak absoluut niet in staat is om dit land uh, uh, uh, ja, naar hun idee uh, te runnen. En ja, de meerderheid van de regering is Shiïtisch terwijl de leden van al Qaeda Sunnitisch zijn. Dus je ziet gewoon die religieuze strijden weer terugkeren. Als we even kijken naar de inhoud van de top zelf, Lex. Syrië staat bovenaan de agenda. Is hier al iets over naar buiten gekomen? Nou, Ik denk dat je heel goed kunt zien hier... dat de Arabische wereld zelf niet in staat is... om op een manier in te grijpen in het Syrische conflict... dat tot gevolg zou hebben dat morgen de kanonnen zwijgen. Uh, president Assad van Syrië trekt zich niets aan van de besluiten die hier worden genomen. En de besluiten die hier worden genomen, we zijn allemaal gebaseerd op enorme interne tegenstellingen. Uh, en die tegenstellingen brengen met zich mee dat ze niet verder komen hier met z'n allen. En dat was eerder al zo en het is vandaag weer zo om, om, om uit te spreken dat ze graag willen dat in Syrië de wapens snel zwijgen. En dat er overleg op gang komt om een politieke oplossing te vinden. Ja. Dat is allemaal heel keurig en politiek correct. En het is heel verstandig, klinkt het. Maar ja, je weet de situatie, we kennen het allemaal. Het, het geweld gaat gewoon door. Dus de mensen in uh, Syrië zullen niet meteen geholpen worden... door dat wat hier vandaag besloten is. Maar er zijn ook maar tien van de 22 regeringsleiders in Baghdad. De VN-secretaris-generaal is er wel, die heeft er ook gesproken. Het is belangrijk dat president Assad um, zijn commitments uh, daar de, de bij het woorden voegt. Is het toch ja. de verwachting, is er de hoop dat in Baghdad tijdens deze top... een concreet resultaat wordt geboekt op het gebied van Syrië? Nee, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd... Uh, ik, ik zit nu al uren ook mee te luisteren naar de speeches die hier worden gegeven. En die zijn echt... Je merkt gewoon dat de Arabische Liga zijn steun onder de Arabische bevolking probeert binnen te halen... door vooral te praten onder andere over de Palestijnse kwestie. Uh, Syrië wordt ook wel zwaar besproken, maar ik, je merkt dat ze, uh, daar hebben ze hun, hun, hun formule wel voor klaar, zoals ik hem net uitlegde, maar ze zoeken toch vooral in de breedte om, Je uh, moet ook niet vergeten dat al die regeringsleiders die hier zitten, of althans een heleboel van hen, zelf ook niet weten of ze over een paar maanden nog aan het bewind zijn. Want die golf van opstanden en rebellie in de, in de Arabische wereld ja, is nog steeds aan de gang. En ze denken allemaal, ja, als Assad verliest zijn wij misschien wel de volgende. Dus het is een beetje angst dat hier regeren Lex Runnekamp in Bagdad, dankjewel. Het is uh, 13 minuten voor vijf. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij komt ons bijpraten over de terugkeer van de wintertrui. Ja, dat klopt. Ik denk dat de komende dagen de truien rustig uh, aangetrokken kunnen worden. Want de temperaturen die komen niet veel hoger meer dan uh, 11 graden of 12 graden. En zelfs dat wordt in sommige delen van het land morgen denk ik niet gehaald. In het noorden zal het uh, een graad of 10 zijn. Dus dat is echt wel weer om een trui bij aan te trekken. En wat veroorzaakt die koudere lucht? Nou, dat komt eigenlijk voornamelijk door eigenlijk hetzelfde hoge drukgebied... wat de afgelopen week voor mooi weer heeft gezorgd. Dat trekt zich wat terug op de Atlantische Oceaan. En daardoor krijgen wij met een noordelijke stroming te maken, een noordwestelijke stroming. Dus de lucht die wordt helemaal aangevoerd uh, ja, uit Lapland of Spitsbergen, die kant uit. Daar komt het vandaan en dat is gewoon koude lucht. Bovendien is het zeewater nog erg koud. Dus vandaar lage temperaturen. Op zich niks bijzonders voor deze tijd van het jaar. Alleen Want, we hadden de lente al in onze kop. Ja, precies. We zijn natuurlijk een beetje verwend geraakt. Maar zo'n 11 graden is momenteel ongeveer normaal. En een beetje regen hier en daar? Ja, het zou ook wel een beetje kunnen regenen. Je zegt het goed. Uh, geen grote hoeveelheden. Eigenlijk zouden we best wat regen kunnen gebruiken. Uh, dat zou helemaal niet verkeerd zijn. is ook heel gebruikelijk in deze tijd van het jaar... dat het wat regent in, de, in deze periode. Uh, maar er komt af en toe een zwak front over. Dus dan kan het een beetje miseren. Uh, maar veel meer zal het niet zijn voorlopig. Heppah. Ja, zeg. het is niet echt mijn favoriete weertype, moet ik eerlijk zeggen. Dank met je eens. Uh, maar ja, we moeten het ermee doen. Dan doen we dat. Gert Hiemstra, dank je. De politieacties morgenavond bij de wedstrijd Go Head Eagles tegen Den Bosch... die mogen niet doorgaan. De rechter heeft het verboden. De leiding van het politiekorps IJsseland... had een kort geding aangespannen om deze acties te voorkomen. Dus gelijk gekregen. Wiep van der Pal van politievakbond ACP. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat u hierin? Nou, we zijn ernstig teleurgesteld als politiebonden, want het is niet alleen de ASP die uh, dit heeft uh, verzorgd, maar ook uh, de andere grote politiebonden. Maar we zijn ernstig teleurgesteld, want uh, een groepje voetbalsupporters die dreigt uh, te gaan rotzooien, die zorgt ervoor dat een fundamenteel grondrecht om acties te voeren bij de politie van tafel wordt geschoven. Want u heeft het idee dat dat, dat grondrecht hiermee teniet gedaan wordt met deze uitspraak? Dat idee hebben we zeker. En te meer omdat wij ook al eerder dit soort zaken aan de hand hebben gehad in 2007. Destijds bij Ajax, PSV, waar de dreiging vele malen hoger was. De risico's ook veel groter. En toen heeft de rechter gezegd... en toch vind ik het actierecht van de politiebonden veel belangrijker dan zo'n eenmalige wedstrijd. En deze rechter is daar om mij... Nou, zeer teleurstellende reden aan voorbij gegaan. En maar... dat zal niet goed vallen bij de politiemensen. Nee, hey, maar aan de andere kant neem ik aan dat u ook niet graag had gewild... dat er een, een, een zooitje was ontstaan met te weinig politie... of als de wedstrijd was afgeblazen, dat het, dat het dan ook rotzooi was geworden, toch? Nee, zeker niet. Uh, want wij willen de openbare orde en veiligheid natuurlijk ook garanderen. En onze mensen hebben dat ook zeker aangeboden. Wij hebben aangegeven dat tijdens de actiebijeenkomsten... op elk gewenst moment door de leiding als het uit de hand zou lopen... dat zij hun collega's zouden bijspringen... Uh, dat is ook de ervaring binnen de politie, dat doen collega's altijd. Ja, maar wat blijft er dan nog over van die actie, als dat zo zou zijn? Omdat wij dan uh, de burgemeester voor de keus stellen om die wedstrijd wel of niet door te laten gaan. En wij voeren sowieso actie, of die wedstrijd nou wel of niet doorgaat, de ledenraadpleging uh, zou sowieso hebben plaatsgevonden. Dus voor ons uh, wordt de actie daar helemaal niet kleiner van veel belangrijker is dat wij ons laten gijzelen... door een stelletje voetbalsupporters... die elk weekend weer geweld gebruiken tegen politiemensen. Ja, het argument is natuurlijk van jullie kant ook altijd geweest... als we actie gaan voeren, dan beginnen we met publieksvriendelijke acties. Uh, uh, wat zou dan de volgende stap kunnen zijn... als je denkt aan meer aandacht voor jullie acties? Nou, we hebben nog uh, acties op stapel staan uh, dat de pakketpolitie eruit gaat in de grote steden. Volgende week werkonderbrekingen in de korpsen. Maar voor de goede orde, de rechter heeft alleen maar gezegd dat het voor deze wedstrijd gold en voor andere voetbalwedstrijden. Ah, dus kan Buur Leeuwarden het, het tegen Zwolle? Want daar zijn ja. ook acties voor aangekondigd. Ga, gaat, gaat u dat dan gewoon doorzetten? Onze insteek is dat wij daar gewoon actie gaan voeren. Aha, dus dat zou eventueel ook nog een kort geding morgen kunnen worden om dat tegen te houden. Nou, daar ga ik vanuit. Ik neem aan dat uh, de korpsleiding en de korpsbeheerder in Leeuwarden uh, dat zeker zal doen. En wij wachten af wat die rechter dan zegt, toch? Want dat zal wel weer een ander arrondissement zijn. Dat klopt, en die zal ook andere overwegingen moeten maken, omdat deze rechter zich specifiek heeft uitgesproken over Go It Eagles. En het hoofdargument was dat het binnen de club een soort revolutie aan de gang is. En daarom vinden wij de uitspraak nog veel erger, want kennelijk als een voetbalclub, een regionale voetbalclub... Problemen is, dan mag het grondrecht om actie te voeren terzijde worden geschoven. Wip van der Bal, uw reactie is duidelijk van politievakbond ACP. Dank. We gaan even bellen met Leeuwarden om te horen wat ze daar gaan doen tegen de acties. In ieder geval, uh, u bedankt voor de reactie op de uitslag van dit kortgeding. Tot u, Dien. Goedemiddag. Terwijl de onderhandelingen in het Katshuis doorgaan... komen er waarschuwende woorden van de Nederlandse Bank. Ook al is dat iets wat de onderhandelende partijen natuurlijk ook wel weten. De economie groeit de komende jaren weinig... waardoor als er niet hervormd of bezuinigd wordt... de staatsschuld alleen maar toeneemt. De president van de Nederlandse Bank vindt dat zorgelijk. Vergeleken met Zuid-Europa staan wij er veel beter voor. Maar dat betekent dat we ook veel te verliezen hebben. De aanpassingen die benodigd zijn... die beperken zich niet exclusief tot Zuid-Europa... Ook in Noord-Europa, ook in Nederland zijn aanpassingen nodig. Gelukkig zijn ze wel van een wat kleinere orde... en ook van een wat andere aard dan in Zuid-Europa. Maar het vooruitzicht dat we de komende jaren moeite hebben... om als economie te groeien... en dus moeite hebben om onze schuld af te lossen... of dan wel de schuld niet te verder laten toenemen... dat klinkt toch niet lekker? Nee, en dat is een uh, ervaring waar sommige Zuid-Europese landen... ik denk bijvoorbeeld aan Italië... natuurlijk al langer aan uh, hebben moeten wennen. En dat betekent dus dat je er niet alleen met structurele hervormingen komt. Structurele hervormingen zullen absoluut nodig zijn... om dat beetje groei wat je nog kunt bereiken... om dat ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Maar daarnaast zullen er ook echt, ja, echte bezuinigingen nodig zijn... om het overheidssaldo weer in evenwicht te brengen. En uitgerekend dat u dat nu zegt... wordt er in het katshuis gesproken, nagedacht... of er bezuinigd kan worden. En... Ongeacht de uitkomsten in het katshuis gaan de uitdagingen waarvoor onze economie op dit moment gesteld zijn, die gaan niet weg. Dus welke politieke constellatie we volgende week ook in Nederland zullen hebben, er zal op dit moment een pakket moeten komen met geloofwaardige bezuinigingen en geloofwaardige hervormingen. We kunnen ons geen verloren jaar permitteren in dat opzicht. En dus moet ons land voor eind april iets op tafel leggen in Brussel om te voldoen aan de Brusselse afspraken. Ja, dat klopt. Ik wil niet speculeren over hè, wat er op dit moment gaande is in het katshuis. maar ongeacht de politieke constellatie zal er een geloofwaardig pakket... van bezuinigingen en hervormingen op tafel moeten liggen. En dat pakket dat zal er dit voorjaar moeten komen. De president van de Nederlandse Bank die kijkt uit het raam over de BV Nederland. Die ziet allerlei zaken, mindere groei in het vooruitzicht. Hoe gaat het mensen nu raken in het land? Nou, Al deze gebieden gaat de mensen in het land raken. En dat realiseren wij ons ook, ook heel erg goed... Maar niettemin zijn het aanpassingen die een keer genomen moeten worden. We hebben in feite hè, de afgelopen jaren toch geprobeerd... de pijn van de kredietcrisis een beetje te verzachten... doordat we in 2009 zijn gaan stimuleren als overheid. En dat stimuleringspakket, dat hebben we eigenlijk nog nooit teruggenomen. Dus Nederland is ook het enige AAA-land wat op dit moment een primair tekort... Op haar overheidsbalans hebben. Dat hebben we sinds 2009. Ja, en die situatie kan niet tot in het oneindigde voortduren. Daar moet een keer weer een punt achter gezet worden. Betekent het dat dan überhaupt dat onze AAA-status in gevaar is nu het kabinet blijkbaar grote moeite heeft om een bezuinigingspad in te slaan? Ik zou zeggen dat onze AAA-status gewoon op het spel staat. Ik zou zeggen dat onze kredietwaardigheid op het spel staat, want daar gaat het uiteindelijk om. We hebben al een voorschotje daarop gezien de afgelopen weken... dat de spread op Nederlandse staatsobligaties ten opzichte van Duitsland uh, is opgelopen. Maar niettemin is er nog gelegenheid genoeg mijn zin ziens, om te komen tot een geloofwaardig pakket... dat hè, het vertrouwen in onze kredietwaardigheid heel snel weer kan herstellen. Er lag er in het katshuis ook iets op tafel... als zijnde bijvoorbeeld uh, de wens van PVV om een referendum over de euro te houden. Zou dat een goed idee zijn? Nee, ik denk niet uh, dat wij in de huidige marktomstandigheden... die toch nog steeds redelijk fragiel zijn... Hè, dat we geholpen zouden zijn met een euro-referendum. Ik zie daar eigenlijk alleen maar downsides aan. Het zal weer aanleiding geven tot hernieuwde onrust. Onrust op de kapitaalmarkten. Dat zal weer terugslaan op de reële economie. En uh, ik denk dat dat op dit moment uh, niet datgene is wat we nodig hebben. Zegt Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Vandaag bij de presentatie van zijn jaarverslag. En dat vindt u via onze website nos.nl. En we gaan na vijven verder door op die onrust in Zuid-Europese landen... waar ze flink aan het hervormen zijn. Een landelijke staking in Spanje. Nou, 77 procent van de Spaanse arbeiders ging niet naar het werk. Rob Zoutberg zometeen vanaf de centrale markt in Madrid. Tot zo.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 Cinema, cinema. cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film La Vie de Cazan op TV5Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5Monde.com Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, prachtige tuin, kansen voor je kinderen, de beste scholen, al die technologische ontwikkelingen. Je zal er maar wonen.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 Dit is Radio 1.